Vanavond spelen we voor u het luisterspel 'Strandgenoeges' van Rudy Geltof. Het werd twintig jaar geleden voor het eerst uitgezonden op 26 september 1985. Vrouwen, monokinis en andere strandgenoegens inspireerden Walter Cornelis, Ludo Buschots en Doris van Kanegem tot deze vertolking op een door regen vergaalde zomerdag. Uh, uh, eindelijk. Ah, oh, schade. <mulv�erf> ah, uh, uh, zot zijn ze. <mulv�erf> Daar liggen bakken. Als frieten in het frietvet. Uh, uh, vroeg u vroeg iets, meneer. Uh, ja, een eh, beeld. Ik sterf van de dorst. Ja, meneer. Uh, moet dat zien? De onnozelaars. Het water in, het water uit. He. Vies zand in hun oren. Alsjeblieft, meneer. Ach, dank u. Meneer houdt niet van de zee. He. He. Hoe kunt u het raden? He. Iemand met een maatpak, een witte boord en een das, Ach. dat ziet men niet vaak op het strand. Ah, gij spreekt zo'n schoon Nederlands, gij. Topstudent, zeker? Ja, meneer. Dat is goed. Altijd met twee woorden spreken. opgevoede jeugd dat is een zeldzaamheid tegenwoordig. Allee, drink iets voor mij. Kom. Neem maar iets duurs. Och, een cola dan. Cola? Oh, heb ik zo gedacht. Voor mij nog een pint. Er is een gat in mijn glas. Zet die muziek toch af. Op tata, ta, op tata. Oh, zeg, benoeren. Geef mij maar een goede regenvlaag. Meneer houdt niet van muziek. Niet van dat Amerikaans kattegejank, nee. Van klassiek. Ja, dat. Marsmuziek. Alte kameraden. Allee, santé. Gezondheid. de ah, te... ah, onbeschaamdheid met de monokinis. De Belgische wet verbiedt dat. Dat is toch al lang toegelaten, meneer. Zolang ze blijven liggen, ja. Horizontaal is de monokini toegestaan, maar verticaal niet. Ze doen er toch niemand kwaad mee? Ah, ah, nee, zeker. Huh. Ze brengen jonge kerels zoals jij, in verwarring. Ah. Emma huppelen, Emma huppelen, om een façade nog meer te doen wiebelen. Vrouwen. Ik vond het tweejaardige meisjes. Vrouwen? Jij kunt de vrouwen niet kennen, gij gezette jong. U spreekt als over een ziekte. Gezette jong, zeg ik. Vrijd je Ik? Ik weet niet. Uh, ik ken een meisje. Uh, uh, vrijd je soms met haar? Een beetje. Maar we doen niet alles. Hè. We zijn jong. Verstandig. Dat is heel verstandig. Niet te vroeg mee beginnen. Of ze hebben nu vast. <totstut> ze heeft me nu ook soms vast. <totstut> oh, uh, ja, oh, ja, lach maar. Je leert het nog wel. Wat? ...dat het sop de kool niet waard is. Huh. Ja, gelijk die twee blote springers van daarnet. Tennisballetjes, hè. Op en neer. Eén, twee. één twee. <laughs> en een jonge kerel denkt... ...dat is het wat ik tekort heb in mijn leven. Maar twintig jaar later... ...dan hebben ze al twintig keer op uw hart getrapt. En die schone tennisballetjes... ...dat zijn dan... ...slappe voetballen. Allee, kom. Santé. Uh. Als u mij toestaat, u ziet ook goed in uw vlees, meneer. Ah, uh. 105 kilo's, mijn jongen. Daar staat er, man. Ik mag gezien zijn. Wanneer wil zeggen dat ik me hier in mijn broodvel ga te toestellen. Schamteloosheid. Huh. Kom eens hier. Kom eens. Hm? Daar. Ah, zeg nu zelf, kijk daar, daar, dat blauwe windscherm. Daar ligt mijn vrouw. Ziet je ze? Nee? Oh ah, ja, naast de surfplanken. Ja, ze is zo jong. Dat is mijn dochter. Maar links van haar. Maar je kunt er niet naast kijken. Oh, ja, ja, ja. ja, wel, dat is mijn eigenste vrouw. En dan ligt haar in het openbaar haar verbrande vleeswinkel te etaleren. En mijn dochter van hetzelfde laken een broek. Een broek, Ja, Een minuscule driehoekje textiel. Maar als ze maar bruin worden, hè? De egoïsten. Kom, even nog een pint verdomme. en we eh, zetten er een druppel erbij, hè? Dank je. Een bruin kleurtje willen. Dat is toch niet egoïstisch, meneer? De jongen, dat lichaam van hen, dat is het enige waar ze nog mee bezig zijn. Aerobics. Ja, Jazzdance. Roken is taboe. Drinken, dat mag niet. En op tafel alleen nog rauwe groenten. Ja, ja, smakelijk. Die zien alleen zichzelf graag. Een man kan de pot op. Neem nu mijn dochter. Daar. Twee jaar is dat getrouwd geweest. Eén keer pist haar man naast de echterlijke pot en ze met hem al buiten. De vrouwen zijn niet sociaal meer. Maar de mannen. Mannen, mannen zijn anders. Ik bijvoorbeeld. Ik heb hier een goed gesprek met de jeugd. Ik houd mijn levenservaring niet voor mij alleen. Ik, ik, ik, ik ben geen egoïst, ik. Ja, ja. En ja, natuurlijk, soms hebt je naar. Nou, een vrouw. Dus toch? Een echte man vindt altijd wel iets in. in een baar of zo. Zeg, ja, verdomme, wat voor bier is dit? Je gaat naar baars. Naar de hoeren. Daar gaat u niet aan. Dat kost geld, hè. Waar zijn en oeren? En een vrouw niet zeker? Hm. Altijd moeten ze wat nieuws aan hun lijf hebben om te pronken bij andere mannen. Hé, hey, hé, hey, zeg, waarom loopt ge weg? Kijk maar naar de lucht. Ik gaan mijn stoetjes binnenhalen. De lucht? De lucht? In de lucht vliegen vogels? Er bent één vogel in de hand. Ja. Eh, hey, Hé, hé, hé, kalm aan. Mo, het is niet waar. Het is niet waar. Dat is te mooi om waar te zijn. Ja, jongens, zet de sluizen maar goed open daarboven. Een zondvloed. Dat is straf van God. Ik zit veilig in mijn artikelen. Hé, dit. Hé, kijk eens. Ze gaan allemaal verzuipen met hun bloedvel. Halleluja! <laughs> Halleluja! Zie ze, ze vluchten! De naaktlopers, de patampjes en de tennisballetjes. Ja, op mijn neer, op ja, meneer. Ja, ja, ja, ja. Uw scherm weg meneer. Uw emmertjes en uw strandballen. Allee, haha, lopen maar. Ik verlies uw strandbadjes, madam, En vergeet uw kindjes niet. Prachtig, prachtig. Oh, dank u wel, heer. Ik zeg santé. Op uw altijd. Nog veel regen en nog veel jaren. Santé. Hey, hey, topstudent. dit. waar zit je? dit! Hé, hey, kom, we gaan er nog eentje op drinken. Rosberg. Hè? Hey? Prosper, alsjeblieft, help ons met die strandstoelen. We zien de meneer misan, please, Chantal. We zijn hier kletsnat. <laughs> ja, marie Janneke, kletsnat. Pros... Prosper, jij hebt gedronken. Uh, uh, uh, eentje maar, Marianneke, eentje maar. Ja, komt ons nu helpen of niet? Ik <laughs> kom. We <Prosper>, poesje <alsjeblieft>. poesje, <laughs> we <'n> snubbelen bolle wolke. <laughs> Alleluia. Alleluia. Een duik in het VRT-water van 1985 met Walter Cornelis, Ludo Buschots en Doris van Kanegem: Waar is de tijd? in het luisterspel Strandgenoegens uit 1985, zei ik al, een minidrama van Rudy Geldof. Vanavond het vierde en voorlaatste grote integrale radiodrama. Dat krijgt u na het nieuws van tien uur, over zo'n dikke twee uur dus. En het heet Nachtverkeer. Dat is een tekst van Walter van den Broek in een regie van André Lefebvre Met de stemmen van Rita Wouters, Ron Cornet, Frans van der A, Annemie Pirijns en Hanna Roever. Stelt u zich dat nachtverkeer maar even voor. Amper is componist Maarten de Riemaker ingeslapen... of zijn vrouw Jolande wordt door een succesvol zakenman opgebeld. Vreemd genoeg is Maarten niet van streek door het telefoontje. Is hier een menage à trois in de maak? Alles zal u geopenbaard worden in die sublieme tekst van Walter van den Broek... zoals ik al zei over een dikke twee uur Clara. Ondertussen in Eden...